ik nee, toen net ook hoor even hard hard rennen door de regenbui heen om het hek op slot te doen ja ja ja want het giet hier van de hemel de Spencer Davis Group zijn de deelspaat voor deze week uit 1965 met Keep on Running <applacht> Goedemiddag, luister vriendinnen en luistervrienden vrienden van de Ava Show, Welkom bij Radio Els 558. Eerst even onze excuses maken voor vanmiddag voor de non-stop, want dat was er erin en eruit en uh, allemaal een beetje gedoe. Ja, we hadden hier wat technische werkzaamheden, want we werken inmiddels voor uh, de non-stop afdeling met een nieuw softwareprogramma. Daar kunnen we de jingles beter in plannen en we kunnen zelfs een uuropener erin gooien. Dus. Ik hoop dat het allemaal een beetje werkt, laat het maar eens horen op de Facebookpagina van Radio Els 558, of het allemaal een beetje klinkt natuurlijk, want daar gaat het tenslotte om. Hè? Ja, Hoe is het allemaal met jullie? Nou, hier is het aan deze kant wel goed, ik heb een vrije dag gehad, nou ja, vrij. We zijn de hele dag bijna voor Radio Els non-stop afdeling bezig geweest, om dat allemaal een beetje voor elkaar te krijgen. En we zijn niet zo technisch op dat gebied, maar het werkt allemaal. Voor de kennis, we werken momenteel met Zara Radio. Ja, op aanbevelen van Marcel en René. Want die werken daar al jaren mee. Dat rijdt nog ook, maar dat mag ook wel, want het is bijna Sinterklaas natuurlijk. Wat gaan we allemaal doen in de show? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk. Uh, weer verkeer, nieuws en uh, nog wat andere dingen. terug in de tijd en dat soort dingen. En we hebben muziek van Hart, van de Style Council, van Rachira, van Iron Butterfly, Randy Newman, die purple komt voorbij. Hengt de Knife en de Jets. Ja, favoriet groepje van mij hoor. Het, ja, gewoon het, meer niet. Les Humphrey Zingers, Mosso Dacos, een songfestivalplaatje. Lou Christie, The Equals, Rick Esleen, maar dat is pas straks aan de beurt. En we beginnen zoals gebruikelijk met 50 jaar geleden. 1965, The Kings en Set Me Free. Welkom bij dat Show op Radio Els 558. Myself. I don't know. Waarschijnlijk door al die regenval. Er staan al 88 files in Nederland. Allemaal op weg naar huis. En de langste die staat op de A27 tussen Hilversum en Nieuwegein. 17 kilometer. De Ava Show. All Hit radio. Radio Els. 558. Ja, de microfoon stond open. Never gonna give you up. Ja, dat zeggen ze allemaal, maar na uh, een jaartje of zeven... dan zeggen ze toch van, nou, ik geef je toch maar weer op... want ik heb een ander leuk vriendje gevonden. Joder, Rick Esley uit 1987. Never gonna give you up. Het is inmiddels tien minuten over de klok van vijf uur geworden... hier bij Radio ls 558 in de Ava Show. En we zullen eens even gaan kijken of de jarige Anne ook nog een beetje kan lachen vandaag. <lacht> de Afwashow. Show. <lacht> Wij gaan hier luisteren naar de Eagles. Eagles uit 1968. En baby comeback. De vorige plaat van Never Gonna Give You Up en nu moeten ze alweer zingen Baby Come Back. Je the de Equals uit 1968. Ik had gisteravond al op de Facebookpagina een mooi nummertje gezet, gewoon even van YouTube af. Je kent dat wel, van Lou Christie met She Sold Me Magic. Dat was echt zo'n vergeten plaatje. Het is niet zo'n vreselijke grote hit geweest, maar ik vind het zelf allemachtig prachtig. Dus die is gewoon nu aan de beurt hier bij Radio Els 555. GELUIDEN 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Meer muziek una promesa Eres tu Eres tu Como una mañana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 guitarra en la noche De storm die giet om het huis en de regen die klettert hier tegen de studioruiten aan. Het is hondenweer, maar binnen hebben we gelukkig de gezellige muziek en de kachel natuurlijk aan. Je hoort uit 1973 van het Songfestival Mocedades met RS2. Ik heb geen idee of we ze gewonnen hebben, volgens mij niet, maar wel heel erg hoog geëindigd toen. Oh, het is hier weer tijd voor. Ja, ja, ja, we gaan eens even kijken naar wat nieuwsfeitjes. Ja, boem, Even papiertjes pakken hoor, moment. Gemeenten kunnen snorfietsers binnenkort verbannen van fietspaden. Zij moeten dan naar de rijbaan om de veiligheid op de fietspaden te verbeteren. Minister Schulz van Hagen wil de regels aanpassen zodat gemeentes een verbod kunnen afkondigen. Dat maakte zij dinsdag bekend. De snorfietsers moeten op de rijbaan een helm gaan dragen. Omdat zij zich gaan mengen tussen verkeer dat harder Amsterdam en enkele andere grote steden drongen aan op, op maatregelen omdat snorfietsen op fietspaden veel overlast en gevaarlijke situaties veroorzaken. Waren het voorheen Bowiem Rhapsody en Hotel California die telkens stuivetje wisselen om de felbegeerde nummer 1 positie in de top 2000, dit jaar lijkt John Lennon's Imagine hoge ogen te gaan gooien. Aanleiding vormen de aanslagen in Parijs. Nadat een onbekende man de dag na de terreurdaden het nummer op straat om het piano in het centrum van Parijs speelde, is Imagine weer helemaal terug in de spotlights. Voor Nederland liggen alle opties op tafel als het gaat om hulp aan Frankrijk. Dat liet minister Hennis van Defensie dinsdag weten nadat Frankrijk de EU-lidstaten om militaire hulp had gevraagd naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Eensgezind en vastberaden zal de strijd tegen IS moeten worden gevoerd. Hierbij liggen alle opties op tafel. Deze strijd gaat ons allemaal aan. Het draait om waarde op onze manier van leven. Al dus minister Hennis. Frankrijk moet de komende tijd... Duidelijk maken welke behoefte er is. In de Tweede Kamer is dinsdag een minuut stil te houden om de slachtoffers van de aanslagen in Parijs te herdenken. De Franse ambassadeur in ons land was daarbij aanwezig. Bij de terreurdaden werden 129 mensen op brute wijze vermoord, zei voorzitter Annouscia van Miltenburg. <tie> ja, half verkouden heb je dat en dit tijdstip. In dit tijdperk van het, van het jaar. Hè? <tiek> ja, de mijnwerkers behoorden. Wacht even, wat gaat het hier over? Over. Mijnwerkers van Tanzania overleven 41 dagen op kakkerlakken en kikkers. De mijnwerkers behoorden tot een grote groep mensen van 20 mannen. die op 5 oktober na het instorten van de mijnschacht. vast kwamen te zitten in een goudmijn 100 meter onder de grond. 14 van hen wisten na het ongeluk nog boven te komen, maar 6 mannen kwamen niet meer weg. Eén van hen overleed tijdens de 41 dagen onder de grond, de andere mannen leefden bijna zes weken in de duisternis en dronken vuil grondwater om te overleven. Andre Montorio had de kleine digitale camera tijdens een dagje vissen opeens aan zijn hengel hangen. Uit nieuwsgierigheid stopte hij thuis de geheugenkaart in zijn computer om de bestanden te bekijken. Op een van de foto's zag hij de naam van een apotheek. Toen Monteiro contact opnam met de apotheek bleek dat de vriendin van de apotheek de camera twee jaar eerder was kwijtgeraakt. Het apparaat was in het water van het Misesjan meer gevallen tijdens een boottocht in de zomer van 2013. Mexico, Mexico, Mexico. zijn hey, vanaf 6 alweer in de Show voor deze dinsdag de 17e november van het jaar 2015 en je hoorde een prachtig nummertje hoor, een grote nummer 1 in destijds in 1972, de Les Humphries Singers en Mexico. Ik heb uh, hier nog zo'n bijzonder plaatje uit 1966, de formatie HET, gewoon H-E-T en verder niks en ze hebben geen zin om op te staan. Het is weer tijd.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 afgelopen weken veelvuldig te horen in de, in de Top 40, hè? de jongens van Henk Ternijf en de Jets, niet met dit nummer, maar met Stan The Gunman, ook zo'n verschrikkelijk mooi plaatje, echt een juweeltje. We draaiden nu uit 1975 de Guitar King. De weet je nog wel voor vandaag de 17e november. En dat is vandaag de 321e dag van het jaar. En er komen er nu nog 44. Vandaag in 2006. Het wordt een beetje vervelend, maar er is alweer een nieuw wereldrecord bij Domino Day in Leeuwarden. 4.079.381 steentjes zijn omgevallen. Het worden er steeds meer, hè? Ja, ja. En in 2007 kwam de Nederlandse vertaling van Harry Potter, deel 7 uit. Vandaag in 1941, Joseph Groe, de Amerikaanse ambassadeur in Japan, meldt het State Department, dat is een soort beveiliging van Amerika geloof ik, dat Japan van plan is om Pearl Harbor aan te vallen, maar zijn telegram wordt gewoon in de prullenbak gegooid en dus helemaal genegeerd. En vandaag in 1558 bestijgt Elisabeth I de troon van Engeland. En de Verenigde Staten vandaag in 1800 hebben hun nieuwe federale hoofdstad in gebruik genomen. Washington D.C. aan de oever van de Potomac. Dat is een rivier, hè? daar staat de zaadjes achter. Ja. Vandaag in 1989 begint in Tsjechoslowakije de fluwele Revolutie en maakten ze zich los van de Sovjet-Unie. Eh, onder de invloedssfeer stonden ze daarvan natuurlijk. En in 1929 het Argentijns voetbalelftal wint voor de vierde keer de Copa America door in de slotwedstrijd met 2-0 te winnen van Uruguay. Dan gaan we naar 1869 toe, want dan wordt in Egypte het Suezkanaal geopend en in 1947 wordt de transistor uitgevonden door John Bardeen, Walter Breton en William Shockley. Zij kregen hiervoor in 1956 de Nobelprijs voor de natuurkunde uitgereikt. En in 1970 vandaag Douglas Engelbart verkrijgt octrooi op de muis. Ik nee, neem aan dat is de muis van, voor een computer bedoelen hè. Want een andere muis die was er natuurlijk vanzelf wel. En in 1988, vanaf half drie smiddags is Nederland verbonden met het NSF-net, een voorloper van het huidige internet, als tweede land ter wereld. De goede contacten van Piet Beertema hebben hierbij een essentiële rol gespeeld. Nou, dan gaan we maar eens even kijken naar wie er allemaal geboren zijn vandaag. Dat was in 1587 Joost van den Vondel. Van den Vondel, wie kent hem niet? Nederlands dichter en toneelschrijver. En hij overleed in 1679. En vandaag werd geboren in 1887 Bernard Montgomery. Hij was een Brits veldmaarschalk, voornamelijk beroemd geworden uit de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Hij overleed in 1976, dus die man is wel stokoud geworden. Hè? En vandaag is, uh, had jaren geweest de koningin Astrid van België. Zij overleed in 1935 en werd geboren in 1905, dus op 30-jarige leeftijd reeds overleden. En Luc Lutz, volgens mij hadden we van de week dat hij overleden was, maar in vandaag werd hij geboren in 1924 en hij overleed in 2001. En vandaag zou jarig zijn geweest Rock Hudson, Amerikaanse acteur, hij overleed in 1985 op 60-jarige leeftijd, dus dat betekent dat hij in 1925 werd geboren. En het is vandaag de verjaardag van Gordon Lightfoot, hij is geboren in 1938. En in 1981 werd geboren Nadi Reyani, Nederlands zangeres en songwriter. En zij is de dochter van Nadi. Jawel, ken je die nog? Zal ik ze even wat muziek van opzoeken eens een keertje? Ik heb maar één overledene vandaag, maar dat is toch wel een bijzonder mens geweest hoor. Een hele goede actrice. Ze werd 61 jaar oud, ze overleed in 2009. En we hebben het hier over Josine van Dalsem. Dan gaan we even kijken naar de weerextremen. 1919, de laagste minimumtemperatuur, maar liefst min 8,4 graden onder nul. En in 1980 werd het 14,9 graden als hoogste maximumtemperatuur. De zon scheeit het langst in 1902, 7,9 uur. En de regen plette 13,8 uur lang neer in 1992. <coughs> maar voor mijn gevoel gaat dat vandaag wel verbroken worden, want... Het heeft vandaag volgens mij bijna heel de dag gerekend, want ik zie het hier ook aan de plassen die hier op straat staan. Wij gaan hier lekker door met de muziek. Hier is die purple uit 1971 en vuurballen, vuurballen, oftewel fireball. Ach, wat een partijherrie kwam er je luidsprekers uit hier vanuit Radio Ls 558. Je hoort uit 1971, Deep Purple met Fireball. Het is alweer tien over half zes. We gaan eens even wat rustiger aan doen hoor. Maar wel heel erg mooi. Uit 1977 gaan we luisteren naar Randy Newman in de Hover show. Het gaat allemaal over kleine mensen, short people. Discriminatie van de kleine mens, oftewel short people van Randy Newman uit 1977. Ik heb het zo in mijn strop, maar ik ga toch even kijken voor de, de wat files hoor, Want er staan er momenteel 125 in rijdend Nederland, oftewel stilstaand Nederland. Op de A1, 11,7 kilometer tussen Naarden en Buntschoten. Brom, brom, brom, brom, brom, brom, brom, Allemaal korte. 12 kilometer op de A2 tussen knooppunt Hindham en Waardenburg. Even kijken of we nog wat langer hebben. 11,1 kilometer op de A2 tussen Culemborg en Zaalbommel. Daar is het ook altijd prijs, hè. Ja, uh, brom, brom, brom, brom, Ik zoek eigenlijk de files van 10 kilometer en meer. 19 kilometer op de A9. Diemen Altmaar tussen afrit AMC en knooppunt Rotterpolderplein. 11,4 kilometer op de A10 tussen Knooppunt Watergraafsmeer en Westpoort. Jonge jongen, ja, dat komt door die regen. Hè. Dan uh, ligt bijna het hele land plat hoor, als het regent. 12,7 kilometer op de A13 tussen Knooppunt Prins Klausplein en Kleinpolderplein. Uh, 16,6 kilometer op de A15 tussen Afrit Arkel en Papendrecht. Boom boom. Kijk wat we nog meer hebben. Broom, broom, broom, broom, broom, broom. Broom, broom, broom, broom, broom, broom. Dat nou, zijn allemaal kilo uh, files tussen de 7 en de 8 kilometer ongeveer. 11,3 kilometer op de A27 tussen Beeldhoven en Nieuwegein. Broom broom broom, broom, broom, broom, broom, broom, broom, broom. Ik ben blij dat ik niet in die auto hoef te zitten, jongens. Echt, ik vind dat verschrikkelijk. 10,5 kilometer A58 tussen knooppunt Prinsenwil en Tilburg. Nou, dan hebben we denk ik wel zo'n beetje gehad de langste, maar dat is nogal niet wat als het er alweer 150 kilometer staat. Alles bij elkaar zal het denk ik wel weer in de honderden kilometers lopen. Het is inmiddels bijna al kwart voor zes en ik heb hier een uh, beetje een ik-kom-ja-halenplaats hoor, jawel. We gaan in 1970 toe naar Iron Butterfly. We hebben de korte uitvoering hoor, want je hebt ook een hele lange uitvoering. Hier is in Davida. gada da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 is dit geworden, hè? ongelooflijk. Uit 1970, Iron Butterfly in de Garda da Vida. En ik hoop niet meer dat je de deur uit hoeft vanavond, want ze geven geloof ik iets van uh, Windkracht 9a10 op. Dus het wordt uh, echt spoken. Ik hoop wel dat het vannacht een beetje rustig is, want uh, ik ben vannacht ook al een paar keer geweest dat het een beetje hard waaide. En uh, dan gaat Tom Plas ook een beetje te keer, want hij denkt dat er inbrekers zijn. Dus uh, dat schiet allemaal niet zo op. Uh, we zijn toegekomen in Davasio en het wordt ook wel een beetje de hoogste tijd, want het uurtje is zo afgelopen voor de klap op de knieënplaat. Jawel, brom, brom, brom, brom, daar komt hij weer! De klap op de knieënplaat. Dat is vandaag Regira met Famous a la Playa uit 1983. Con somber Met een rietje, switch, ja weet ik veel wat het betekent. Fama's la Playa van Gira uit 1983 in het kader van de klap op de knieënplaat vandaag. Of op je schoonmoeder, of op je schoonvader, of op je opa, of op je oma. Het maakt allemaal niet uit, alles mag hier in de Ava nog even, hoor, want we zijn er nog maar een minuutje of zes, zie ik opeens op mijn klokje. Ik heb hier een mooi plaatje, ga ik ook niet doorheen praten, want die is, vind ik, zo schitterend, allemachtig, prachtig. Het stamt uit 1984, we gaan luisteren naar de Style Council, My ever-changing moods. Of is die mooi, prachtig, allemachtig, ik kwam het plaatje weer tegen, ik denk, deze moet ik er weer eens een keertje bij doen. My ever changing moods hoor je van de Stijlcancel. Morgen, morgen overdag is er vrij veel bewolking en valt er vooral in de middag en avond regen. De maximum temperatuur ligt ongeveer rond de 14 graden. Uh, vanaf de middag draait de wind naar het zuidwesten en neemt de... Neemt dan weer toe, in de avond is het vrij krachtig tot krachtig boven land en hard tot stormachtig in de kustgebieden. Wederom komen er in de kustprovincies zware windstoten voor van ongeveer 80 kilometer per uur. Jawel! Zo, na het uurtje afwasshow is weer een einde gekomen. Het was de aflevering voor dinsdag 17 november van het jaar des Alas 2015. Ja, jaar zit er bijna weer op. Is nog even Sinterklaas en dan krijgen we die kerst nog. En uh, nog een beetje vuurwerk. Alhoewel er steeds meer stemmen op gaan om dat te verbieden. Kan ik alleen maar aanbevelen. Want uh, je doet er uh, zo'n ontzettend veel huisdier en plezier mee om dat vuurwerk achterwege te laten. Ja. Uh, straks gewoon weer de non-stop en je hoeft niet je player opnieuw in te drukken want we schakelen direct tegenwoordig over. Dat is even een noodoplossing want ik moet nu uh, de live studio ook heel de dag aan laten staan en heel de nacht en dat wil ik, dat wil ik eigenlijk niet maar er wordt aangewerkt om dat te veranderen en daar heb ik al een oplossing voor bedacht maar die ga ik niet vertellen want dan gaan jullie het ook doen allemaal. De laatste plaat wordt er eentje van Hurt, van de dames Hurt met Crazy New You uit 1977. Ik zou zeggen een hele fijne avond verder en graag tot morgen. Bye bye, zwaai, zwaai.